De Woonbond wordt overspoeld met telefoontjes en e-mails van huurders van sociale huurwoningen. Die willen weten of ze teveel betaalde huur kunnen terugkrijgen. Aanleiding is een uitspraak van de Raad van State over de Belastingdienst. Die mag geen gegevens over het inkomen van huurders doorgeven aan de huisbaas. Minister Blok had die regeling drie jaar geleden ingevoerd om het aantal scheefwoners terug te dringen. Als scheefwoners een hogere huur moesten betalen, zouden ze volgens Blok eerder verhuizen. Nu de regeling niet deugt, willen honderden huurders hun geld terug, zegt de Woonbond. De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is verbaasd over het advies van de commissie Snabel. Die oordeelt dat hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid vinden strafbaar moet blijven. Verreweg de meeste ouderen kunnen volgens de commissie legaal om levensbeëindiging vragen... omdat ze ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Volgens de Vereniging voor een Vrijwillig zijnde is er juist ook een grote groep mensen... die geen opeenstapeling van ouderdomsklachten heeft, maar wel hun leven voltooid vinden. De man die een jaar geleden zijn Pakistanse vrouw vermoorde, is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. De rechter rekent het hem zwaar aan dat hij zijn vrouw als vermist had opgegeven... Weken na haar dood werd ze gevonden in een bos in Ruinen. Het huwelijk van de man en de vrouw was door familie gearrangeerd. De dood van de 25-jarige vrouw leidde tot veel beroering in de Pakistanse gemeenschap in Nederland. Het weer, in het oosten nog wat regen. vanavond overwegend droog, minimaal vannacht 3 tot 6 graden met plaatselijk lichte regen of motregen. Morgen bewolkt bij 9 tot 11 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate.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 Goedemiddag, luisteraars, het is weer donderdag, dus muziekboulevard live op ZFM. Te beluisteren op Psychokanaal 40 of op FM 106.9, maar ook via internet op www.zfmlive.nl. Met vandaag het gedicht van de week om kwart over vier, om half vijf de column van Wendy Schorel, om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderde wereld van ZFM, en natuurlijk om half zes het weer voor het komend weekend. Veel nieuws over onze badplaats en directe omgeving. Maar ook lekkere muziek. Ik start vandaag zoals gewoonlijk met de Everly Brothers. Maybe Tomorrow uit 1958. Gevolgd door de Nederlandse groep Two Unlimited met No Limit. De spreuk van vandaag? Die knaap die februari tot de kortste maand van het jaar maakte... kende zijn vak. Mijn naam is Hans Wassenaar, Veel luisterplezier. I'm on stage, yo, you ask for more I'm on the edge, I know the lads I work real hard to collect my cash Tick, tick, tick, tick, tick take the time When I'm going, I'm going for mine Open your ears and you will hear it I tell you this cause there's no limit This much crowd Microphone check As I choose my route I'm playing on a rope I've got no fear The sound from my mouth Is a rap you hear No village deep No mountain too high Reach the top Touch the sky You try to diss me Cause I'll sell out I'll make you take no when I am proud Amusementenkalender van februari. De vijfde stand-up jazz. Matchveld Cambridge Quartet in Krankcafé XL aanvang om half negen. De zesde Hollandse avond live muziek met onder andere Ive Williams pub aanvang om acht uur s'avonds. De zesde stijldansavond. avond. Dansschool Donnerman in de Krocht aanvang om acht uur. De zevende kindercarnaval theater de Krocht van twee tot vijf. De zevende, museumpodium... met harpiste Ingrid Cornelissen... Zandvoort Museum, aanvang om drie uur middags. De zevende, Comedy Night... Open Mic in restaurant en Vloed... Amsterdam Beach Hotel, aanvang, acht uur. En de twaalfde gratis taxatiedag... zilver en juwelen, Zandvoort Museum... van twaalf tot vijf. De dertiende, Zandvoort Carnaval... Sportcafé Zandvoort, aanvang om half negen. En de veertiende... Jazz in Zandvoort met Marco Kegel in Theater de Kocht. Aanvang om half drie middags. Ons gedicht van vandaag heet Verliefd Jouw stoere, ruige kracht Statig, ondoorgrondelijk Bewonderend kijk ik omhoog Mijn liefde Niet zo verwonderlijk Je biedt mij zoveel ruimte Aan je voeten vlei ik mij neer Rust zacht tegen je flanken Als ik moe ben, steeds maar weer Je spoort aan jou te verkennen Je geheimen te doorgronden Dwingend mij tot grote hoogte voelen wij ons hecht verbonden. Swoegend, zwetend, juichend, uitnodigend ervoor te gaan. Verlang ik slechts één ding, om op jouw top te staan. Het uitzicht overweldigend, niets dan stilte om je heen. Als verwoede klimmer ben ik met de berg alleen. Mijn liefde onvoorwaardelijk, verlangend steeds maar weer... Dadelijk ik af naar aardse sferen. Dag Berg, tot de volgende keer.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 Koper Passarelstation, Station, Station Rijnwaardstraat... Thomsonstraat en Keesonstraat. Slechtziend, gratis informatie en advies. Gaat u slechter zien? woensdag 17 februari... geeft Koninklijk Visio, Visio Bibliotheek aan de Louis-David-Carré... van 11 tot 1 gratis informatie en advies bij slechtziendheid of blindheid. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u ook allerlei hulpmiddelen... op het gebied van vergroting en verlichting... waar lezen erg belangrijk, mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen...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 Een trappenhuis wordt nu een speelplaats. En niet dat zink geeft ze de ruimte En niet dat, dat op in de zon Over dichtbij zijn de polders En niet je zomaar andersom Over een stad die autovrij was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 Spelen op de straten, op het plein, ongestoord kon je er enkelen. De stad zou helemaal van jou zijn. Ergens hoor je kinderen tellen, je delt mee, acht, negentien. En je hoort naar al die jaren. Wie het weg is, is gezien. Du -unity, du -unity, du -day -day -day -day.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 Hun gezang is haast gesongen. Van Zonvoort There were bells on a hill, but I never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 De kolom van, van de week. Van de week van van me van me no cure, no pay. Een klacht? Wat doen zij tegenwoordig nog mee? Je zult moeten betalen. Dat is waar het in grote lijnen om gaat. Of er nu iets voor gedaan is, of niet. dat je huidziekenhuis in Haarlem, in mijn geval. Telefonisch contact, waarin direct veel persoonsgebonden vragen werden afgevuurd. Gesteld door een allervriendelijkste receptiemedewerkster trouwens. Ik kom pas twee weken later terecht. Op de dag van de afspraak stelde de jonge assistente, met rode bril, wederom vragen. Vragen waarvan de antwoorden de vorige keer al opgenomen waren door de receptionisten. Plus nieuwe vragen. Heel veel nieuwe vragen. Vragen die toe deden. Maar op den duur steeds meer vragen die er nauwelijks toe deden. Alsof het ineens over olieprijzen ging... in plaats van over een steeds terugkerende duim-nagelspleiting. Resultaat? ketcheng, Een dikke, vette rekening. De specialist is wel gesteld een minuut binnen geweest... Ze wist niet wat het zou kunnen zijn. Maar als de klachten waren afgenomen... wat zou kunnen na een wachttijd van twee weken... en als afzeggen geen optie is... omdat je het consult terug zou moeten betalen... tja, dan kon ik het maar beter aankijken. Een half jaar later kreeg ik de nota. Ik blijf het nota noemen, omdat ik het moet betalen. Nee, zegt de zorgverzekeraar, je krijgt het vergoed. Net zoals met een ziekenhuisconsult. Maar eerst moet je het eigen risicobedrag opmaken. Dat is dan nou toch gewoon betalen. Mag ik vragen waar de in mijn ogen aanzienlijke hoge noten uit bestaat? Specialistische hulp, pandhuur, administratie. Noem de hele riedel maar op volgens de medewerker van het huidziekenhuis. Maar zo duur kan toch niets doen toch niet worden verkocht? Jawel hoor, maar ik vraag het mijzelf ook wel eens af. Alles is gewoon duur. En daarin zijn we nog niet de enige. Nee mevrouw, helaas gaat de no cure no pain niet voor u op. Tja, een klacht kunt u natuurlijk altijd indienen. Maar of het helpt? zucht. Het kost je altijd zelf wel weer werk. Nen die schorrel. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes.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 ...op Valentijndag. Dat kan bij Pluspunt. Verras een geliefde met een eigen gemaakte bloemstuk. We gaan aan de slag met verse bloemen, decoratiemateriaal... ...en oase om een uniek stuk te creëren. U gaat met een bloemstuk naar huis. De kosten zijn 25 euro en dat is woensdag van 2 tot half 4. 10 februari dus. U kunt u aanmelden bij www. Plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 023 57 40 330.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 Everything is all right Because I'm here on the Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Tu me dis loin des yeux, loin du cœur, Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Près de toi, je resterai.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 Sinds wanneer staan de Nederlanders bekend als een lang volk? Nederlanders zijn inderdaad de langste ter wereld. Volgens het CBS is de gemiddelde Nederlandse man 1,83 meter en de gemiddelde vrouw 1,69 meter lang. We worden op de voet gevallen door de Denen en de Zweden, die een centimeter met ons schelen. Maar voorlopig zijn we nog de langste. Dat is zo sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog... We zijn de onderzoekers van de Amerikaanse Princeton University en de Ludwig-Maximilians Universiteit in München in 2006. Amerikanen waren in de jaren 40 nog het langst. Toen was de gemiddelde Amerikaan 1,76 meter, 2 centimeter langer dan een Nederlandse man. Na de Tweede, Tweede Wereldoorlog hadden we de Amerikanen in. De welvaart steeg, waardoor de westerse volken langer werden. Maar de groeispeurt van de Nederlanders ging net even harder dan de rest. Het geheim? Daar is de wetenschap het niet over eens. Volgens de Amerikaans-Duitse onderzoekers komt het door onze zuivelrijke dieet. Volgens anderen ligt het aan onze goede gezondheidszorg en de kleine inkomstenverschillen. De gemiddelde lengte stijgt trouwens nog steeds in ons land.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 to Veilingdag Zandvoorts Museum. Op vrijdag 12 februari houdt het Zeeuwse Veilingshuis in het Zandvoort Museum... een gratis taxatiedag voor zilver en juwelen. De taxateur, Robin Peters, is de jongste veilingmeester van Nederland. Hij is onder meer gediplomeerd die man taxateur en heeft ook voor het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch getaxeerd. Zo hamerde hij in 2011 al eens een stuk af voor 145.000 euro... Naast uh, juwelen heeft het Zeeuwse Veilinghuis een grote naam op het gebied van zilver. Op 12 februari van 12 tot 5 bent u van harte welkom in het Zandvoort Museum. Indien u geen zaken wenst te laten veilen, kunt u uw, ju uw juwelen laten taxeren. Dat geldt dan voor maximaal drie stukken. When they ask me As far as my God. eyes can see